7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Gang van zaken rond Tovik Dibi was zorgvuldig, vindt partijvoorzitter. Grieken boos naar het telefoontje van Merkel en Olympische vlam op Britse bodem. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik Dibi.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 De man is meegenomen naar het bureau, zijn rijbewijs is ingenomen. Het leegstaande pand in Amsterdam Oost, waar afgelopen zondag een opstootje was tussen krakers en de politie, is gisteravond alsnog gekraakt. De politie was niet aanwezig. Zondag gebruikte de politie geweld om te voorkomen dat krakers het pand zouden bezetten. Burgemeester de van der Laan nam gisteren afstand van dat politieoptreden en zei dat er duidelijk iets is misgegaan. De ruzie tussen de Spaanse oliemaatschappij Repsol en Argentinië duurt voort. Een paar weken geleden werd een Argentijnse oliemaatschappij... waarvan Repsol groot aandeelhouder was, genationaliseerd. Repsol weigert zich nu te houden aan een contract... voor de levering van vloeibaar gas aan Argentinië. De regering in Buenos Aires is niet onder de indruk... en zegt dat er al afspraken zijn gemaakt met andere leveranciers. Het Olympisch vuur is aangekomen op Britse bodem. Een lantaarn met daarin in het vuur... is gisteren van Athene overgevlogen naar een militaire basis in Cornwall. Aan boord waren onder andere de Britse prinses Anne... en de voetballer David Beckham. Vandaag wordt het vuur naar Lens End overgevlogen... in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië... en van daaruit dragen estafettelopers de fakkel door het hele land. Op 27 juli wordt de Vlam het Olympisch Stadion van Londen binnengebracht... voor de openingsceremonie van de Spelen. Het weer stapelwolken en ook zonnige perioden. Vanmiddag een enkele lichte bui. Het wordt 16 graden aan de kust... Tot 22 graden in het oosten. Morgen nog een graadje warmer, maar dan wel meer bewolking met regelmatig een regen- of onweersbui. Zo, hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Zitten, relaxen of liggen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent. Specialist in lekker zitten. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal Hollandok 24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 De Friese taal staat op de tocht en daar gaan we zo over praten. Technisch onderwijs moet helemaal gratis worden. Het is een opmerkelijke oproep van de werkgevers. München is in de band van de finale van de Champions League. Terwijl Oranje zich voorbereidt op het Europees kampioenschap. Straks praten we met Wesley Sneijder. En Europa heeft misschien wel de meest lastige week uit het bestaan van de EU achter de rug. Tijd voor een balans. Maar vandaag is toch vooral de dag waarop we terugkijken op de gebeurtenissen bij GroenLinks. Helemaal van harte ging het niet. Maar uiteindelijk heeft GroenLinks gekozen voor de partijdemocratie. Ook Tofik Dibi mag een gooi doen naar het lijsttrekkerschap. Het gebeurde na een verwarrende dag op het partijkantoor. Verslag even Roel. Paul die was op dat partijkantoor. Jesse, waar is ze? Het hectische slot van een hectische dag. En de ontknoping vindt plaats in de lange, smalle gang... van het partijbureau van GroenLinks in Utrecht. Oké, ze is onderweg. Haast ze die Het wachten is op voorzitter Helene Wening... Maar het nieuws zelf is haar al vooruitgesneld. Twee deelnemers van het referendum. Snappers in Even later mag Wening het zelf wereldkundig maken op TV. Sinds vanmiddag zit het partijbestuur in Utrecht bij elkaar om te beslissen wat te doen. En als het goed is, hebben wij nu contact met de partijvoorzitter Wening. Heeft u een besluit genomen? Jazeker, het partijbestuur heeft een besluit genomen. Er komt een referendum en er zijn twee deelnemers, Jolande Sap en Tovik Dibi. Een referendum dus. En dat terwijl Tovik Dibi al door de kandidatencommissie gewogen en te licht bevonden was. Ja, we hebben een profiel opgesteld en de kandidatencommissie heeft de opdracht gekregen om te toetsen of de sollicitanten voldoen aan dat profiel. Zij hebben gezegd, nou, Tovik Dibi heeft uitstekende kwaliteiten, maar hij komt tekort op dat profiel om lijsttrekkerskandidaat te zijn voor GroenLinks. Toen het besluit van de kandidatencommissie bekend was geworden, stak er een storm van protest op. Twitter ontplofte zowat. Prominente GroenLinksers als Femke Halsema en Ineke van Gent... spraken er schande van dat Dibi op deze ondemocratische manier aan de kant was gezet. Nou, het is natuurlijk een grote roep om democratie. En uh, de leden hebben ook aangegeven van wij willen heel graag wat te kiezen hebben. En moest, vonden ze, alsnog een ledenraadpleging komen. En vergeet niet, ook Jolande Sap dacht er zo over. Wat wij heel belangrijk vonden is dat Jolande Sap zelf ook aangaf... ik wil heel graag de strijd opnemen in een referendum. Van het partijbestuur mag je nou alsnog meedoen. GroenLinks is... Voor de democratie, we gaan een referendum plannen met deze twee deelnemers. Nou, en toen was het wel zo'n beetje tijd voor het volgende media optreden. Oké, okay, en het van voor de brief moet je dus... o, Dan gaan we meteen, naar het geen Waar gaan we heen? Ja, he? ja, ja nee, jij gaan. Heb je een colaatje voor me, zo meteen mee in de auto? Jongens, ja. heb je wat te drinken voor mij in de auto? Ja. Joke, ja. waar Daar. is de taxi dan? Maar die taxi was inmiddels spoorloos verdwenen. En zo was er nog even tijd om te vragen waarom Dibi vanmiddag hals over kop naar het partijbureau moest komen. Waardoor hij de opname van een TV-programma miste. Er was een gesprek nodig voor hem in de sollicitatieprocedure. Nou, nou daar een is hij. extra gesprek. Nee, een onderdeel van het gesprek dat gewoon standaard onderdeel is uh, van ja, de hele procedure. Heeft deze affaire schade toegebracht aan de partij? Ik geloof dat we hebben gedaan wat we konden en het is natuurlijk zo dat we iedereen die wil meer snelheid. Maar we hebben dit gedaan, advies afgewacht en vervolgens een besluit genomen als pb. Is het een idee voor de toekomst om het altijd op deze manier te doen met een kandidatenreferendum? Zelfs het CDA is zover, dus waarom GroenLinks niet? Kijk, dit is natuurlijk wel een hele nieuwe situatie, uh, maar uh, dat laat onverlet dat bij GroenLinks bepaalde waarden heel hoog in het vaandel staan. En dat is het laten kiezen uh, door de leden van hun, hun leider, maar ook een heel zorgvuldig proces om mensen die kwaliteit hebben te selecteren en de leden daaruit te laten kiezen. En die balans, uh, daar zullen we ongetwijfeld nog over spreken, maar die hebben we nu wel hierin. Gelukkig begon het toen te regenen. We blijven er binnen, want ik uh, fijn dat het nat wordt. Sorry hoor.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 Ik wil alleen nog maar meer lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat hij de partij schade zou hebben berokkend door het conflict... in de openbaarheid uit te vechten, dat wijst Libi van de hand. Deze partij is te sterk om zich, hiervan, zich hierdoor te klein te laten krijgen. Um, ik denk wel dat um, een aantal mensen een probleem hebben. Wie? Ja. Nou ja, degene die dit zou hebben... Kijk, dit had op een totaal andere manier geregisseerd kunnen worden... als een open lijsttrekkersverkiezing. Ja. Daar hebben allerlei mensen... Uh, dat hebben ze geprobeerd te blokkeren. Nou ja, dat zijn wel mensen die ook nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dibbi vindt dat de schuld ligt bij de kandidatencommissie. Ja, ik betreur het dat er mensen zijn die dit hebben veroorzaakt. Uh, die niet van tevoren konden anticiperen dat dit schadelijk zou kunnen zijn voor de partij. En dat zei Tovik Dibbi, en de voorzitter van die kandidatencommissie, is tof Tissen. Goedemorgen, meneer Tissen. Goedemorgen. Ja, u ging over uh, die procedure. Vindt u dat u die procedure goed heeft afgehandeld? Nou, laat ik zo zeggen, het ledencongres heeft de procedure vastgesteld. Het heeft ook vastgesteld dat er kandidatencommissies moeten zijn... als er uh, kandidaten zich melden voor functies om kamerlid te worden... lid van het Europees Parlement of lid van de Eerste Kamer. U zegt eigenlijk, ik voel gewoon uit wat me opgedragen is. Ja, dat is, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is eigenlijk die hele procedure is aan het ledencongres voorgelegd. Ja. Het ledencongres heeft dat op die manier beslist... En uh, ook gezegd van dat er kandidatencommissies moeten zijn die mensen moeten leren. Nou, ja, laten we dan eventjes uw werk gaan, uh, gaan bespreken. Uh, Want u heeft ja. gezegd dat uh, Dibi niet geschikt zou zijn, geen goede kandidaat. Klopt dat? Aflijstakken hebben wij hem niet geschikt bevonden met ja. de negende. Waarom de eigenlijk niet? Nou, omdat hij niet voldoet aan het, uh, aan het profiel, zoals dat is vastgesteld.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 We hebben hem opgebeld en gezegd van wij willen jou het advies voorleggen. Dat is allemaal conform met hetgeen zoals dat te doen gebruikelijk is. Dus je gaat niet via het publiek laten weten dat iemand niet geschikt is. Daar heb je een gesprek over. Je laat overigens ook via het publiek niet weten of iemand geschikt is. In een normale sollicitatieprocedure daar heb je daar gewoon een gesprek over. En hebben we een gesprek over gevoerd. Ja, maar goed, het gaat het gaat even, want hij was nogal ontsteld, ook over die woorden. Van je wordt het niet, jongen, wordt opgebeld, uh, is onderweg naar een televisieprogramma. Uh, Dat zijn allemaal mijn woorden. Niet. Ik heb namens de kandidatencommissie heb ik de compact met uh, Tofie Bibi vanaf het moment dat via de media bekend werd dat hij gesolliciteerd had, want dat wist, wisten de media eerder dan dat wij het gelezen hadden in de stapel brieven die we gekregen hadden. En wij hebben verzoend contact gehad al die tijd met Tofie Bibi. Goed, dat soort woorden heeft u niet gebruikt. Uh, heeft nee, u wel gezegd, je kan een plek op de kieslijst wel vergeten als je je kandidatuur doorzet? Nee, ook dat heeft niemand van de kandidaatcommissie gezegd. Nee, wel raad dat hij dat aan wie wel zo heeft verstaan. Niemand van de kandidatencommissie heeft tegen Tovigdibi dit soort woorden gebruikt. We hebben fatsoenlijk met hem gesproken. Twee ruime gesprekken. We hebben fatsoenlijke gesprekken gehad met hem om een advies toe te lichten. Ja. Maar nu zit u wel met, uh, met de brokken, want uh, GroenLinks is uh, hopeloos verdeeld. Uh, gisteren werd het uh, op Twitter in ieder geval, maar volgens mij ook uh, elders op het partijbureau, behoorlijk fors over uh, gediscussieerd. Uh, GroenLinks zit met de brokken nu. Ik heb ook dat er natuurlijk in de buitenwereld, in de media, door nogal wat gewoon links was op Twitter allerlei... Uh, opvattingen adviezen zijn gegeven. Maar wij zaten nog gewoon de afronding van de sollicitatieprocedure. Ja. En dat moet je op een correcte manier afhandelen. Ja, maar goed, als er dan zoveel mensen um, wat over zeggen... bijvoorbeeld Femke Halsema, die het heeft over je moet je schamen... het woord amateurs wordt gebruikt, ik geloof door Ineke van Gent... ook een prominent uh, Kamerlid. Dan kun je mm -hmm. toch ook zeggen, uh, de regels en de procedures... die zetten we eventjes opzij. Of is GroenLinks zo staart dat ze daar altijd aan vasthoudt? Nee, we zijn geen, niet staart. We doen wat, wat de feiten... Het ledencongres heeft dit soort vastgesteld en uh, je gaat natuurlijk volledig nat als je deze regels nu ineens omver omdat er vanuit buiten via Twitter mooi instrument als als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Ik zou, zou wel eens willen weten hoe dat wat aan gaat in de toekomst, met benoemingen van burgemeesters, commissarissen van de koningin, hoe ministers worden aangesteld en zo. Het, het zou het idee kunnen zijn. Wij hebben gewoon keurig de zorgvuldigheid voor mensen in acht genomen. Dat is de kern, en dat is de basis van zorgvuldigheid. Dat we mensen zorgvuldig behandelen. En hoe voelt u zich nu, want u uh, zat er misschien wel een beetje te zien. Ik voel mij prima. Ik ga zo meteen weer uh, in de trein vanuit mijn woonplaats Groen Mons naar uh, Utrecht om weer een heleboel kandidaten te spreken. Ja, u voelt zich niet beschadigd. U gaat gewoon verder, verder met het werk. Nee, ik denk dat de mensen die in de media allerlei oorlogjes hebben uitgevoerd, de partij meer schade hebben berokkend dan de zorgvuldige commissie die uh, gewoon zijn werk heeft gedaan. Ja, u gaat gewoon uh, verder, want u gaat nog meer uh, mensen uh, spreken. Dus gewoon ook mensen voor de lijst uh, neem ik aan. Ja, wij moeten toch uiterlijk 22 juni. Ik voor het congres moeten wij een voorstel doen voor de lijst, de, de nummer 2 tot en met 25. Dus we gaan uh, hard door. We hadden 165 sollicitanten, dus je kunt zich voorstellen, het is toch een bergwerk. Ja, nou dan uh, dank u voor, u voor het uh, gesprek uh, en ik wens u veel succes met uh, de rest. En ik hoop voor u dat het niet in de media wordt uitgevochten. Ik hoop dat we nu gewoon verder zorgvuldig ons werk kunnen blijven doen. Ja, okay. Dag, uh... Dag. een. Dag. Straks zijn er te weinig studenten voor de studie Fries. En er is verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is er een omleiding bij het knooppunt Lunette. Allemaal in verband met werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Chicago komen vanaf morgen de regeringsleiders bij elkaar van alle NAVO-landen. Op de agenda natuurlijk de situatie in Syrië. Maar het belangrijkste onderwerp is Afghanistan... en dan vooral de exit-strategie van de NAVO-troepen. Deze zomer al begint de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Een van de redenen is het sneuvelen van de Amerikaanse militairen... Bijna dagelijks landen in de buurt van Washington... vliegtuigen met stoffelijke overschotten. Correspondent Wessel de Jong zag er een binnenkomen. Een groot militair vliegveld, Dover Air Force Base... op ongeveer twee uur rijen van Washington. Hier eenzaam op het asfalt staat een C-17... Een groot, grijs transportvliegtuig. En daarin het stoffelijk overschot van een militair afkomstig uit Afghanistan. So, who is inside the plane? Staff Sergeant Israel Nuanes, from the United States Army. Luitenant-kolonel Connor, u heeft er heel wat binnen zien komen hier. Wordt het ooit routine? Uh, no, it doesn't become routine. Um... Ik vind dat met deze missie je have to separate je professionele side van je emotionele en nurturing side. Ik ben een moeder die haar zoon wil gaan in the military. Je kan wait. Nee, echt routine wordt dit nooit deze ontvangsten. maar je moet wel proberen het professionele van het, van het private te scheiden. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Ik ben bijvoorbeeld ook een moeder en ik heb een zoon en die wil heel graag het leger in. En dan vind ik het moeilijk als ik dit soort, uh, dit soort momenten zie als ik hierbij ben. And then we stand here at Parade Rest and give the family time to grieve as long as they want. But like I said, it's really all about the family. So taking care of the family. Wheels rolling! Wheels rolling! Wheels rolling! Wheels rolling! Wheels rolling? What does that mean? <laughs> It means the family is on their way to the dignified transfer. Oké, okay, dat betekent dus dat de familie er aankomt die de kist komt opvangen. De familie van deze militair, deze gesneuvelde militair. In de verte komt er een blauw busje aangerold. En dit is hier inmiddels zo routine. Komt nauwelijks nog maar pers op af. Eén vaste fotograaf waar ik mee samen ben. Wij staan links van de blauwe bus en de familie staat rechts van de blauwe bus. We kunnen elkaar niet zien. Uit respect. Erewacht zes man komt nu uit de buik van het vliegtuig geschaafeld. De soldaten dragen de kist met de stars en stripes eroverheen... dragen ze op, op hoogte van hun middel. En zo gaat het hier dag en nacht door. Ieder tijdstip van de dag komen hier stoffelijke overschotten aan, vertelt Luitenant Coronel Connor. Every every day we hope that there's no more names written on our board because when we write our names on the board, the names are fallen. Als ons opschrijfbord, als dat soms leeg is, dan voelen we ons altijd opgelucht. En als er weer nieuwe namen verschijnen, dan is dat terug, dan komt de familie weer. Dat is beter, maar van niet. We'd like it if nobody else had to die. No, we don't want anybody else to have their name written on the board. So. Het leger is moe van de oorlog, de bevolking is Afghanistan moe... en dat weet ook Obama die herkozen wil worden. En dat is een van de redenen waarom de president... de meeste Amerikaanse militairen terugtrekt in 2014. Maar voor het noemen van die datum... heeft hij veel kritiek gekregen van de republikeinen. De president zou de Taliban in de kaart spelen. Die hoeven nu alleen maar rustig af te wachten... menen zijn politieke tegenstanders. Maar de 2014 is correct... Toch heeft u er goed aan gedaan, aan het noemen van een tijdstip. Zo meent analist Michael O'Hanlon. NATO we Die datum heeft de NAVO bij elkaar gehouden. Tenminste voor de komende drie jaar. Ook al verliezen we mogelijk de Fransen en de Nederlanders. voor de meeste part 30.000 plus foreign troepen met ons... In this for at least year, That's a big accomplishment. Het betekent toch dat we ruim 30.000 buitenlandse troepen hebben die ons steunen. Voor tenminste een jaar. En dat vind ik een grote prestatie, zegt O. van het Brookings Instituut. Het is nu de taak van Obama in Chicago om dat succes te verlengen. Sigmundi is voorbij. En de reportage was van Wessel de Jong. De enige Nederlandse universitaire opleiding Friese Taal en Cultuur... van de Rijksuniversiteit Groningen... die dreigt te verdwijnen door een tekort aan studenten... zegt Goffer Jens Maas, hoogleraar Friese Taal en Letterkunde. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen maar gewoon in het Nederlands, hè? Ja, dat mag wel, ja. ja. <laughs> zegt te weinig studenten, um, geen studie meer. Het lijkt me logisch klinken. Ja. Ik heb u niet helemaal goed verstaan. Ja, het was Nederlands, hè? Ik zeg, te weinig studenten uh, dat, en dan geen studie meer. Dat lijkt mij logisch. Ja, nou, dat, dat, dat lijkt misschien logisch. Het is trouwens niet, niet helemaal waar dat we helemaal geen studenten hebben. We hebben toch niet, genoeg. niet genoeg. Niet genoeg, dat is een ander punt. Ja. Kijk, uh, een studie als Fries is uh, uh, de enige studie uh, uh, wereldwijd die, die, uh, dat, uh, uh, waar Fries wordt ge onderwezen. Dus is eigenlijk heel belangrijk voor het voortbestaan van Fries. Dat zou je als eerste kunnen zeggen uh, voor Fries als staal. Wat wij doen is wij uh, onderwijzen studenten uh, uh, die voor, of, nou, meestal uit Friesland komen. Hoewel er ook wel buitenlandse studenten Fries zijn. Die uh, leren wij met name Fries schrijven. Uh, uh, je moet je zo voorstellen dat in Friesland uh, het onderwijs anders georganiseerd is dan in Nederland. Nederlandse, of Friese kinderen worden net uh, als Nederlandse kinderen schrijvenderwijs in het Nederlands groot. Yeah. Wat in het Fries gebeurt is. Uh, uh, wat wij bij onze studie doen, is dat we, de, dat we studenten uh, ja, opleiden om uh, de infrastructuur in het Fries in stand te houden. Ja, dat zijn niet zo heel veel studenten, nee. maar dat heeft wel degelijk een hele groot, heel groot nut. En wij zijn de enige ter wereld die dat. Nee, kunnen maar dat, doen. Dat, dat, dat begrijp ik. Maar op een gegeven moment uh, houdt het toch op als het. Uh, ja, minder studenten komen. Ja, nou is het zo dat wij al uh, 80 jaar bestaan, ongeveer. Uh, dat de dat verlies wordt gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij is nooit de uh, verhouding tussen de omvang van de formatie en het aantal studenten dat je trok dringend geweest. Nee, maar dat uh, dus... is... we leven ondertussen in een andere tijd dan uh, 80 jaar geleden. En uh, volgens mij is de tijd ja, bij, ja, bij, bij alle studies al Nou, laat ik, het dan, laat ik het dan anders vragen. Hoe komt het dat de interesse wat minder groot is? Nou, dat is eigenlijk omdat het zo duur geworden is. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je Fries wilt studeren, dan doen de meeste studenten dat... Uh, omdat ze dat als tweede studie doen. En een tweede studie in Nederland is, uh, is, is heel erg in prijs verhoogd. Wil je een tweede studie volgen, dan betaal je uh, 7000 euro per jaar daarvoor. Ja, uh, wij hebben dus gezien dat met de invoering van die wet onze instroom... ...verwinderde van negen studenten per jaar, hoofdvakstudenten, Vries, naar één. En daar ligt eigenlijk de kern van het probleem. Dat Den Haag dus aan de ene kant zegt van... ...we gaan jullie ja. afrekenen op jullie aantal studenten... ...en aan de andere kant, ja, door de maatregelen die ze nemen... ...het onmogelijk maken om, om nog... Maar, dan nog, dan nog, want het zijn uh, studenten die het dus als, als tweede vak als het ware uh, kiezen. Ja. Bent u dus niet in staat om studenten dusdanig te interesseren... ...dat ze het als hoofdvak, als, als enige uh, vak kiezen? Nou, daar zijn we heel druk mee uh, de, de, Kijk, je kan niet in één keer, dat is een Friese spreekwoord. Van de, je kent net van ieder keer: van de vlier op de zolder, van de vloer op de zolder. Ja. Dus je, je zult daar toch uh, gewoon langzaam dat op moeten bouwen. En wat wij, waar wij druk mee bezig waren, en nog steeds zijn, en hopen ook mee te kunnen doorgaan, is dat we onze studie veel interessanter maken voor uh, studenten die rechtstreeks van het VWO komen. Die het dus niet als tweede studie... in een latere studiefase gaan volgen. En ook voor internationale studenten. En dat doen we door zeg maar, het idee... van Friesland als een soort van... Een taallaboratorium aan te bieden. Hè, waarin je dus kunt laten zien hoe meer in de praktijk werkt... welke taalproblemen yeah. je kunt verwachten als je in minderheidssituaties terechtkomt. Dat is eigenlijk onze inzet. Dat... Maar dat, daar heb je een bepaalde je tijd voor nodig. Ja, ik begrijp het. En u heeft er een beetje tijd voor nodig. Kortom, de argumenten zijn duidelijk. Meneer Jensma, ik zeg dan Ancien. Ja, joh ik, ontsjen. <hazien. En>, uh, <hazien> tot, tot ziens. Tot <hazien> Mooie dag. <hazien> Het steeg geen 100%, het steeg geen 10%, het steeg zelfs geen 1%. Het aandeel Facebook beleefde gisteren een enigszins teleurstellende eerste beursdag. Terwijl de verwachtingen toch zo hoog waren. Jim Hupering is uh, analist bij RBS Markets. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou dat het zo tegenviel? Ja, uh, nou, wat natuurlijk al uh, wel bekend was van tevoren, was dat er ook een hoop... Uh, Negatieve verwachtingen rondom Facebook waren. Niet alle analisten waren even positief. Het was een peiling uh, geweest op uh, Bloomberg, een grote uh, financiële uh, nou ja, uh, instanties, ik maar zeggen, ja, ja. website in elk geval. En daaruit bleek dat uh, bijna 80% uh, van de uh, professionele beleggers uh, best wel negatief over Facebook was. Facebook ging naar de beurs en dat zou oorspronkelijk tussen de 28 dollar en 35 dollar per aandeel uh, moeten gaan kosten. Uh, dat werd verhoogd van 34 naar 38 dollar. En uiteindelijk kostte ieder aandeel 38 dollar. En ze waren nou, negatief wel... vanwege die eenheidsprijs? Sorry? Ze waren negatief, uh, die analisten, vanwege de eenheidsprijs? Of vanwege het nou, feit dat het bedrijf uh, eigenlijk veel te veel uh, waard was als je het afzet tegen bijvoorbeeld een bedrijf als McDonald's? Ja, zo, dat, daar kun je inderdaad naar kijken. Het is meer waard dan McDonald's. Het is meer waard dan die leven. Maar waar uh, beleggers natuurlijk ook naar kijken is hoeveel winst wordt er gemaakt. Nou, bij Facebook wordt er, uh, werd er in het afgelopen jaar 1 miljard dollar winst gemaakt. En als je nu kijkt naar de totale beurswaarde, die is bijna 115 miljard eventjes geweest. En nu uh, 104 miljard. Dus je betaalt, zoals we dan in beleggerstermen zeggen, meer dan 100 keer de winst. Dat ja. betekent eigenlijk, je koopt iets... en dat duurt 100 jaar voor je investering hebt terugverdiend. Uh, Daar zijn beleggers ja, maar... natuurlijk niet blij mee. Maar, maar even, even die koers van gisteren. Want uh, ja. het begon dus op zo'n 38, ging omhoog... en daarna ging het weer snel naar beneden? Was het zo'n ja. zo ontwikkeling? De openingskoers was 42 dollar, ging heel eventjes naar 43 dollar... En zakte toen terug naar 38. En er werd heel veel gekost ook op 38. De, uh, ja, de aanname is dat dat uh, werd gedaan door grote banken... zoals J.P. Morgan en Goldman Sachs, Morgan Stanley... Waarom die de die die emissie dat? begeleiden. Waarom doen die dat? Die dan? Hè? Die hebben de emissie begeleid. Dus die hebben Facebook naar de beurs gebracht. En hen is er natuurlijk alles aangelegen... dat die koers uh, in de eerste dagen een goed verloop kent. Uh, want dan is de uh, introductie succesvol. Er werd ja. heel veel gehandeld. Ja. Meer dan 500 miljoen stukken. En ter vergelijking Shell. Daar handelt gemiddeld ongeveer 5, 6 miljoen stukken. Worden er veel van verhandeld. Dus is, is, is, dat no is dat uh, trouwens normaal bij een beursintroductie. Dat er zoveel gehandeld wordt? Ja, er wordt op de eerste dag natuurlijk uh, vaak extra veel gehandeld. Uh, en wat je wel vaak ziet. Als je kijkt naar uh, Google bijvoorbeeld. Ging in 2004 naar de beurs. Die begon op 85 dollar. En aan het einde van de dag stonden ze 100 dollar. LinkedIn, die steeg in één dag meer dan 100%. Uh, dus als er echt veel belangstelling is... en er vooral meer kopers dan verkopers zijn... dan uh, uh, ja, gaat die koers omhoog, wat je bij Facebook ziet. Dus dat er misschien wel heel veel mensen zijn geweest... die die stukken hebben gekocht met het idee... dat stijgt de koers op dag één en ja. verkoop ik weer. Die kennen die getallen natuurlijk ook... Van die u net noemde van Google en LinkedIn en zo. En dan uh, dachten ze, ja, dat kunnen wij natuurlijk ook een winstje maken. Ja. Dan heb je niet meer te maken met uh, echt investeerders. Wat beleggen natuurlijk is. Maar dat zijn speculanten. Uh, en uh, ja, dan, dan krijg je niet uh, dat, de, dat de koersen echt hard oplopen. Die willen voor de snelle winst eigenlijk... gaan. Die geloven niet via Facebook voor de lange termijn. Nee, eigenlijk moeten we pas over een week of twee, drie dit gesprek voeren. Want dan is het een beetje gestabiliseerd. Dat is inderdaad beter. Dan kun je meer nou. iets zeggen over de waardering van Facebook... en uh, of het nou onder- of overgewaardeerd is. Ik zou zeggen, ja, nou, pak de agenda. En uh, dan maken we die afspraak vooral voor een paar weken. Want dan weten we zeker wat, uh, wat de koers is. En voor nu uh, is het wel een beetje duidelijk. Meneer Teru ik dank u wel. Graag gedaan. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden.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 de oplossing om een tekort aan beta-technici op te lossen. Industriewerkgeversorganisatie FME komt met het advies voor een nieuw kabinet... en heeft daar nog een paar andere adviezen bij. Ineke Dessentje is voorzitter van de werkgeversorganisatie FME. En u aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Gratis technisch onderwijs. We leven in dezelfde wereld, hè? We leven helemaal in dezelfde wereld. Maar ik weet niet of in deze wereld, althans in Nederland... de alarmbellen al zijn afgegaan...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 Nou ja, als je het even over de duim neemt, dan zit je gauw aan de 170 uh, miljoen. Nou, en dat is de wens voor het volgende kabinet. Zijn dat alle wensen? Nou, ik heb nog wel uh, een andere wens. En uh, dat is dat uh, er veel geld natuurlijk naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Er wordt niet op bezuinigd. Dat is in het lenteakkoord weer teruggeschroefd. En dan is mijn wens dat daar ook een deel van... echt ook via de bedrijven wordt ingezet. Dus dat we niet financiële hulp geven... maar dat we eh, kennis en kunde en ervaring beschikbaar stellen. Eh, bijvoorbeeld eh, op het gebied van eh, onze voedselindustrie. Eh, Nederland is heel erg goed in eh, dat soort zaken. Dus wij kunnen hele kassen met landbouwmachines... instructie, koelinstallaties kunnen we beschikbaar stellen. En ik denk dat we nu op het punt zijn gekomen dat we niet alleen geld moeten geven, maar ook moeten zeggen... Uh, laat onze bedrijven daar producten en diensten leveren... want dan heeft onze economie er ook nog iets aan. Eigenlijk is uw pleidooi van Nederland... Uh, wordt nou niet zo'n diensteneconomie... maar uh, ja, richt je toch ook gewoon een beetje op de harde export... want daar kunnen we geld mee verdienen. Daar moeten we geld mee, daar moet de groei vandaan komen. Dat heeft de eurocommissaris Olly Reen laatst ook nog uh, even bevestigd. En dat wisten wij natuurlijk uh, al lang. Uh, want je ziet de opkomende markten, die hebben enorm veel geld te besteden. Die hebben behoefte aan producten. En als wij dan de juiste producten weten te leveren... dus. Uh, de nieuwste dingen, alleen de nieuwste kunnen winnen. Ja, dan kunnen wij ook goed exporteren. En daar moeten we dus echt van hebben en daar moeten we alles op inzetten. Vandaar het pleidooi vandaag voor gratis technisch onderwijs. Mevrouw Desentier, het pleidooi is helder. Dank u wel. Graag gedaan. Het is de kroon op het voetbalseizoen in Europa. Vanavond wordt in München de finale van de Champions League gespeeld... tussen Bayern München en Chelsea uit Engeland. Bayern speelt dus in eigen stadion en dat gebeurt bijna nooit. Pas drie keer eerder speelde een club in de Champions League... of misschien moet je het breder zeggen, de Europa Cup 1... de finale voor eigen publiek. Correspondent Tim de Wit die peilde in de stad alvast de sfeer. Het centrum van München staat al helemaal in het teken van de Champions League finale. Hier op de Marienplatz hangen er al rood-witte ballonnen op het prachtige monumentale stadhuis. Alle etalages van winkels zijn rood-wit. En er zijn al honderden rood-witte fans. Zo leeft ze nog eenmaal in je leven. Dat, dat is toch high? Dat mijn club in zijn eigen stadion de finale van de Champions League speelt. Ja, dat maak je maar één keer in je leven mee, zegt deze man. Die hier met zijn twee zoons is. Daar moet je gewoon bij zijn. Fantastisch. Geil. Ja. Eigenlijk. Eh, als Hamburg kwam Hamburg? Ja, ja. Ik kom uit Hamburg, zegt deze blonde jongen van de jaren 25. Ja, dat is zo'n 900 kilometer met de auto. Maar ja, ik heb het er graag voor over. De sfeer is geweldig en je voelt nu al de spanning in de stad. Overal uh, merkt man deze aanspanning, overal hangen ook plakaten. En het is allemaal schön. Maar toch hebben de meeste fans die ik spreek geen kaartje voor de wedstrijd. Nein, leider nicht. Nee, leider niet. Nu een kaart in Biergarten. Deze man kijkt morgen in een van de vele bierkartens in München. Niet zo verwonderlijk ook, want Barjen kreeg meer dan 1 miljoen aanvragen voor kaartjes. Terwijl er maar 62.000 mensen in het stadion kunnen. En dat zorgt ervoor dat het stikt van de zwarte kaartenhandelaren hier in München. Die werkelijk astronomische bedragen vragen. Joor van Speen. ja Spain, Real Madrid. Real Madrid. Deze Spaanse jongen is Real Madrid-fan. Hij ging ervan uit dat Real de finale wel zou halen en wist al een aantal kaarten te bemachtigen. Maar Real verloor de halve finale van Barjen München. En nu probeert hij hier zijn slag te slaan. 3.000 euro? euro. Yeah, voor one ticket. 3.000 euro. En denk je dat mensen dat voor betalen? Ja, yeah, I look, I look people 3000 euro voor one ticket. People England. Ja hoor, zegt hij. Die raak ik wel kwijt. Waarschijnlijk aan iemand uit Engeland. Can you give me a ticket? En inderdaad, het zijn vooral de Engelsen die nog wanhopig op zoek zijn naar een kaartje. De schatting 15.000 tot 20.000 Chelsea-fans reizen op de Bonnefoy naar München... in de hoop nog iets te kunnen regelen. Duizend euro kan ik er uitgeven, zegt deze Londense jongen. Maar ze zakken maar niet met de prijs. I know, but I it. What can I do? En de fans die wel een kaartje hebben, die willen hem voor geen geld verkopen. Deze man is in de 60, geeft een fraaie Duitse bierbuik en komt al zijn hele leven bij Bayern. En dan hebben ze me ook zo'n veel geld geboten daarvoor. Maar ik wilde nieuw im leven niet voor 10.000 euro die karte verkopen, want het is een herzenssache. Al bieden ze 10.000 euro, zegt hij. Dit is voor mij een erezaak. Ik was 1974 bij het finale, dames en heren. duitsland holland live. Mijn eerste hoogtepunt was het bijwonen van de WK-finale van 1974, Duitsland tegen Nederland. En dit wordt mijn tweede hoogtepunt. Want dit is de tweede hoogtepunt in mijn klein. Maar zal Bayern wel winnen? Want ze werden namelijk geen kampioen en verloren vorige week nog de bekerfinale. Ik verwacht van het spel dat Bayern gewint. Dat is natuurlijk logisch. Dat verwacht ik wel, zegt hij. En als ze winnen, dan zal het hier zondag op de Marienplatz een gekke huis zijn. Als ze ze hierher hier, hier dan ja. hebben ze geen plaats meer. Dan komen daar komt dan Bayern raus. Daar op het balkon van het stadhuis zullen de spelers dan de cup met de grote oren laten zien. En het zal hier één grote rode zee zijn. Met tienduizenden mensen. Over oh, het hoop ik dat dat gaat lukken, zegt hij. En alles, zoals ze zien, is een rotes meer. Maar ja, lijkt het draaiorgel in de stad te willen zeggen. In de toekomst kijken kunnen we niet. Kei sera, sera What will be will be. Ja. Yeah. Voor de een is het een hoogtepunt, voor de ander weer niet. In ieder geval, die finale van vanavond die begint om kwart voor negen... en is live via Radio 1 te beluisteren. Dat is de finale vanavond. Er zijn nog meer finales in aankomst, namelijk bij het Europees Kampioenschap voetbal. Wesley Sneijder kan na een teleurstellend seizoen in Milaan... niet wachten op dat Europees Kampioenschap. Hij is blij met de kwaliteit en de sfeer binnen het Oranje kamp. Bert Maaldering sprak met hem in Lausanne, waar het Nederlands elftal traint. Eindelijk weer eens bij een goed team... Dus we zijn eindelijk weer een goed team. Ja, zo goed ging het afgelopen seizoen toch niet in Milaan? Nee, maar dat hoeft niet te betekenen dat je een slecht team bent, toch? Maar in ieder geval lekker om hier weer te zijn, ja. Is het anders? Ja, natuurlijk is het anders. Ik bedoel, als je gelijk de eerste training al ziet, en het is nog maar inkomen. Hoe hoog het tempo is, hoe, hoe sneller het spelletje gaat hier, ja, dat, dat, dat is een stukken sneller dan bij ons. Wij trainen op een ander, op een ander vlak en dat is niet... Minder? Nou ja, minder niet, maar in ieder geval andere, andere, op andere aspecten. Ik moet zeggen, met die nieuwe coach die we hebben gaat het wel stukken beter. Er komt er al veel meer positiespel in. Maar... maar heel veel slechter kon het ook niet. <kwijls> nee, nee, slechter dan dat we op een gegeven moment in, in een fase zaten. Dat kon niet meer. Geen zorg, ik ben niet geblesseerd. Ik, uh, ik ben topfit. Ja, en volgens mij uh, ook 100% gemotiveerd. Want wie stapt als eerste uit de bus, dat is snijden. Wie stapt als eerste op het veld, wie doet dit als eerste. Dat, uh, dat is allemaal jij. Ja, dat zijn de dingen waar jij op let. Hè? Ja, maar dat is toch ook zo? Ja, nou ja, nu ik terugdenk ben, ben ik inderdaad de eerste uit de bus gestapt. Ja. En, maar ik heb er zin in. Net als, als elke wedstrijd en, en, en ieder toernooi hier. Het dat, dat is fijn om bij deze groep te zijn. En, ja, dat, het lijkt wel steeds terug te komen. Ik, ik bedoel, beetje zoet ook allemaal, hè? Ja, heel zoet allemaal. Maar ja, het is wel hetgeen wat werkt. En dat hebben we twee jaar geleden laten zien. En, als het goed zit in de groep, dan, dan ja, kan je dat ook op het veld vertalen. En ja, ik moet zeggen, het is weer prettig om hier aanwezig te zijn. En uh, wie, wie, dat je ziet hoe snel het spelletje gaat, wat ik net ook eigenlijk zeg. Dat is echt van hoog niveau. Maar wat gaan je dan nog doen? Wat uh, gaan jullie gezellig met z'n allen uh, vissen of uh, winkelen? <laughs> Bergen beklimmen, nee, ik weet het niet. Nee, we, zijn, uh, we zijn gewoon met z'n allen in, in, uh, bij elkaar in het hotel en uh, lunchen samen, uh, dineren samen. En, en ja, daartussen is daar tijd en ruimte om. Uh, Heer en der eens een kijkje te nemen en kinderen die met elkaar spelen. Het is, het is echt gezellig. Nou, welkom terug bij een goed team. Dankjewel. je <laughs> wel. Straks, het was geen goede week voor Europa. Verkeersinformatie, er zijn geen meldingen meer, dus u kunt lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Bert van Sloten. De problemen in Zuid-Europese landen die blijven zich opstapelen. De Grieken moeten opnieuw naar de stembus. Spaargeld op Griekse bankrekeningen stroomt weg. En ook in Spanje wordt er gesproken van een soort van bankrun. Ondertussen schieten rente op de Spaanse en Italiaanse staatsleningen omhoog. En er is nu ook nog oneenigheid tussen Duitsland en Griekenland. Gisteravond spraken bondskanselier Merkel en de Griekse president Papoulias elkaar aan de telefoon. En nu zegt Athene dat Merkel voorgesteld zou hebben om een referendum te houden of Griekenland wel in de Eurozone moet blijven. Berlijn daarentegen ontkent het. Adriaan Schout, spreken we nu mee. Coördinator Europa Studies van het Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we deze ruzie inschatten? Ja, dit soort ruzieberichten kunnen we de komende twee, drie weken nog wel meer uh, zien. Het geeft natuurlijk absolute spanningen aan die er zijn rond de hele Griekse uh, verkiezingen. Uh, het is op zich natuurlijk wel interessant dat we zien dat op allerlei niveaus in Europa echt geprobeerd wordt om deze. Uh, ja, dit dilemma rond Griekenland op te lossen. Uh, allerlei ambtenaren zijn bezig om te kijken of er oplossingen is. En politici zelfs op dit topniveau uh, zijn aan het kijken of er oplossingen zijn. Uh, ja, nu komt dan het idee van Duitsland. Ik kan me heel goed voorstellen dat Merkel uh, zo'n idee oppert. Uh, maar goed, dat ligt natuurlijk buitengewoon uh, gevoelig... en ontstaat er gauw de, de, een crisissfeer, want nou uh, ja, ja, Duitsland... Meestal, ik, ik kan me best voorstellen dat politici onderling uh, het er zo over hebben... maar het ligt dan meteen op straat. Ja, dit soort dingen hou je natuurlijk moeilijk op straat, uh, of van straat af... Uh, of het echt gebeurd is, dat weten we. zelfs dat weten we geloof ik niet. Maar uh, ja, iedereen gaat natuurlijk kijken, als er een gesprek is, waar wordt dan over gesproken? En dit is op zich helemaal niet verwonderlijk dat dit idee opkomt. Want de Grieken willen namelijk twee dingen. Ze willen namelijk uh, een, een regering kiezen uh, die niet het hele hervormingstraject uh, ondersteunt. Maar ze willen ook in de euro blijven. Ja, dat kan niet. En dat dan het idee opkomt om dan naast een regering te kiezen ook een referendum over Europa te houden. Ja, dat, dat idee dat, dat zingt natuurlijk rond. Nu wordt het naar Merkel toegeschreven, we weten niet. Eens of dat waar is. Nee, maar het, het is teken, dat zegt u ook al een beetje voor de situatie op dit moment uh, in Europa. Ik denk af en toe wel eens uh, dondert heel Europa niet in elkaar. Ja, deze vraag is natuurlijk uh, niet alleen van de afgelopen week, twee weken, maar daar zijn we al twee jaar mee bezig eigenlijk. Uh, en het is nog steeds niet gebeurd. Uh, als we even terugdenken naar afgelopen november, december, uh, toen hadden we ook een referendum over de euro. Nou, dat wilden de Grieken uiteindelijk niet. Allerlei economen die beweren toen dat uh, de euro het eind van 2011 niet zou halen. Nou ja, we hebben nog steeds uh, de euro. Dit is echt een, een herhaling van zetten. Uh, eigenlijk leek het de laatste tijd heel goed te gaan. Twee weken geleden kreeg Griekenland zelfs nog een opwaardering van de credit uh, agencies. Ja, maar die is nu weer uh, het niet gedaan. Ja, het is niet alleen echt slecht in Griekenland... maar op dit moment is er veel meer onzekerheid... want we hebben natuurlijk ook nog de hele situatie in Spanje... die daar is bijgekomen. Van de Grieken weten we het. Er komen die verkiezingen aan. Kunnen ze in de euro blijven? Willen ze in de euro blijven? Dat staat natuurlijk prominent op de agenda. Maar in Spanje, daar zijn nu ontwikkelingen aan de gang... die worden steeds duidelijker. De groei valt tegen... Uh, de begrotingsreductie die wordt niet gehaald. Uh, de staatsschuld is inmiddels opgelopen... tot het onhoudbare niveau van 90 De rente stijgen. Uh, er is een rapport uitgekomen waaruit blijkt... dat uh, binnen de Spaanse banken nog voor 180 miljard aan rommelhypotheken zitten... Uh, Griekenland konden we nog opvangen, maar Spanje wordt echt uh, veel te groot. Ja, maar ondertussen uh, maken we met elkaar dit soort analyses... ik denk zo'n driekwart jaar in ieder geval al, tenminste op, op deze toon. En ondertussen, uh, ja, de patiënt die leeft nog steeds. En dan denk je, hoe lang blijft die patiënt nog leven? Of is het een patiënt die altijd blijft leven, die gewoon het eeuwige leven heeft? <laughs> Ja, dat laatste zou heel goed kunnen. Uh, er zijn natuurlijk twee soorten van scenario's te maken. Het ene is het zwartgallige scenario, is dat de Grieken nou echt zelf de stekker eruit gaan trekken. Binnen Europa willen maar heel weinig mensen dat. Uh,. Dat zal voor Griekenland een bijzonder pijnlijk uh, proces zijn. Uh, maar dat zal ook voor uh, de rest van Europa een heel pijnlijk proces zijn. Uh, in Griekenland zelf uh, zal de werkloosheid opnemen, uh, toelopen, uh, toenemen. Uh, lonen zullen niet meer betaald worden. Ik denk zelfs dat we in zo'n scenario zelfs allerlei plunderingen kunnen gaan zien. Chaos zal uitbreken. Uh, maar ja, aan de andere kant is het ook heel goed mogelijk dat de Grieken besluiten om uh, in de euro uh, te blijven. Want ze hebben nu nog twee, drie weken om eens goed na te denken of ze al die. Uh, chaos eigenlijk wel willen. Ja, nou ja, goed, ik, ik vroeg het een beetje misschien uh, wat, wat, wat scherts ons uh, zo van... kan Europa aan zijn einde komen? Um, ik kan me ook heel goed nog herinneren... dat toen dat verdrag van Maastricht werd uh, vast afgesproken... dat er uh, heel erg veel te doen was over het onomkeerbare van het proces. Hè? Wim Kok, die daar toen zat als minister van Financiën... was er heel trots op dat hij dat uiteindelijk ook in het verdrag had gekregen. Ja... Uh, de, de euro is een uh, is, is eenrichtingsverkeer wat dat betreft. Als je bij de, uh, de EU hoort, dan hoor je ook in de, in de euro te zitten. Uh, de, de weg terug, dat was echt een taboe en daar mocht ook niet over gesproken worden. Maar het zou nog best wel kunnen dat het, dit eenrichtingsverkeer uh, is. Dat het een, een proces is wat zichzelf steeds uh, versterkt. Want naast het uh, zwartgallige scenario wat we net geschetst hebben voor uh, de euro, kan het ook heel goed zijn dat we doorgaan op de weg die we eigenlijk de afgelopen twee jaar zijn ingezet. Kijk, wat er aan de hand was, wat was... we hadden eigenlijk nooit een stabiel monetair systeem in Europa. We zijn wel begonnen met een euro, maar allerlei voorwaarden... zoals achtervangersmechanismen, crisisoplossingsmechanismen... een normale centrale bank, uh, goede regels... Uh, dat landen zich moeten houden aan allerlei economische... en budgetaire afspraken, die waren er nooit. En wat hebben we nu de afgelopen tijd gezien? Is dat die regels de hele tijd zijn ingesteld. De rol van de ECB is uh, uitgebreid. Hè? De ECB die koopt oh ja. nu zelfs staatsobligaties op. Het kan heel goed zijn dat we verder gaan op dit traject. Nou, nu komt Spanje als groot probleem erbij. Ja, maar uh, we hebben natuurlijk nog iets gedaan. Ik bedoel, we hebben aan de ene kant die regels wat laat zeggen, uh, veranderd. Er is ook een supercommissaris bijgekomen. Maar we hebben ook erg veel geld uitgegeven... om uh, in ieder geval Griekenland op de been te houden. Ja, en uh, nu zullen we ook waarschijnlijk geld moeten gaan betalen voor uh, Spanje. Uh, de grote vraag is natuurlijk uh, of Europa dat nog kan en wil betalen. Ja, en dan, uh, precies, en of er draagvlak voor blijft. Ja, nou, dat draagvlak, daar, is een, daar zal een groot probleem zijn. Want uh, kijk naar de Grieken. Als we ermee stoppen, dan kost het dat 350 miljard euro. Gaan we ermee door, dan kost het ons ook geld. Uh, we zitten nou een keer in dit soort uh, processen... waar linksom of rechtsom, dit gaat geld kosten. En ik denk dat het proces waar we op zitten... is dat we uh, een steeds hechtere monetaire en politieke uh, unie krijgen. Als Spanje nu echt een probleem gaat worden, waar het op uh, lijkt dan zullen ze ook een beroep doen op allerlei noodfondsen. Die moeten aangevuld worden. Nou, De landen hebben daar eigenlijk op dit moment weinig geld meer voor over. Ik zou verwachten dat eh, we nu toch in de richting gaan van eurobonds. Ja, dat zijn die uh, Europese obligaties. Hè. Ma mag ik dan aan het slot van het gesprek uh, kort concluderen... dat uh, elk nadeel ook weer een voordeel uh, heeft, uh, meneer Cruijff? Ja. Nou, ja, Europa is ontzettend goed in het oplossen van crisis. En uh, op deze manier krijgen we de Europese Monetaire Unie... die op de tekentafel mislukt is. Ja, ja, oh, het is een merkwaardige conclusie. Nee, misschien krijgt u gelijk. Ja, we zullen, we zullen het zien. Ik, uh, afwachten. Ja, ik dank u wel in ieder geval voor het, uh, voor het inkijkje vandaag. Adriaan Schout was dat, coördinator ja. Europa Studies van het instituut Klingendaal. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Ja, Is helemaal vriend, goedemorgen. Goedemorgen Bert. In de ochtendkranten veel aandacht voor Siebrand van Haasma Buma. Hij werd gisteren gekozen tot lijsttrekker van het CDA. Het AD heeft op de voorpagina een foto van een zwaaiende van Haasma Buma en kopt CDA geeft Buma alle vertrouwen als leider. Trouw schrijft dat de CDA-leden rust en vernieuwing willen. En de volkskrant spreekt op de voorpagina van een verrassend snel besluit bij het CDA. Ook de Telegraaf opent met Van Haasma Buma. Volgens die krant wil Van Haasma Buma het CDA verenigen. Tovik Dibi was afgelopen nacht nog volop actief op Twitter. Het GroenLinks-Kamerlid wil graag lijsttrekker worden en werd na veel gedoe toegelaten als kandidaat. Hij laat weten, onder andere, dat hij veel zin heeft in een campagne. En in zijn laatste tweet van vannacht schrijft hij... op dit soort momenten zijn er de broertjes die zeggen... luister even naar Stevie en Sting. Daarbij plaatst hij een link van het nummer Fragile van Stevie Wonder en Sting. En de hashtag mooi. Trouw heeft een aantal passages van een manuscript van Gerard Reven gepubliceerd. Het gaat om een brief, gedichten en een exemplaar van Revens debuut Terugkeer. In een van die brieven staat dat Gerard Reven jaloers was op het vriendje van zijn jeugdliefde. Hij schreef gedichten aan het meisje om haar vriendje zwart te maken. Het mocht niet baten, want uiteindelijk trouwden ze zelfs met hem. Op de website van NRC staat dat Rutte in 2010 geen koenders coalitie wilde. Dat zeggen direct betrokkenen tegen de NRC. Daar staat haaks op wat demissionair premier Rutte heeft beweerd. De premier zei woensdag nog dat GroenLinks destijds niet wilde onderhandelen... over een coalitie met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Femke Halsma, destijds leider van GroenLinks, zegt dat er niets van klopt. Zowel D66-leider Pechtold als voormalig ChristenUnie-leider... De rauw Bevestigen dat GroenLinks destijds wel degelijk wilde onderhandelen. En op de website van Al Jazeera een handig overzicht van de 13 kandidaten voor de Egyptische presidentsverkiezingen. Aanstaande woensdag is de eerste ronde. Op de site van Al Jazeera staan profielen van de kandidaten. Ook kan er gestemd worden op de favoriete kandidaat. Momenteel heeft Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap de meeste stemmen gekregen. Hij staat op 29% van het totaal aantal stemmen op de site. De Telegraaf schrijft dat militairen kruipen voor. Behoud. Sinds bekendmaking van de bezuinigingen is een leger vol ideale schoonzonen ontstaan. Zo is het ziekteverzuim gedaald. Dat staat in het jaarverslag over 2011 van inspecteur-generaal Lex Oostendorp... Militairen zijn bang om op te vallen of lastig gevonden te worden. In de een portret over Bayern München. De club speelt vanavond tegen Chelsea in de finale van de Champions League. De volkskrant schrijft dat Bayern schuldenvrij is. Bayern maakt zelfs winst in tijden van crisis. Een unicum in het Europese topvoetbal. Tegenstander Chelsea doet het met een schuld van 875 miljoen euro. Het geheim van Bayern is de beperkte afhankelijkheid van kaartverkoop... en jarenlange contracten met topsponsors. En dan nog één. In het AD staat de bewoners van de Vlaterstraat in Capella aan de IJssel... een andere naam voor hun straat willen. Flatus betekent in het Latijn namelijk een lozing van darmgassen. Een scheet dus. De straat is vernoemd naar een personage uit het kinderboek... Vascionatio, de wonderkind. De gemeente laat weten dat het verzoek van de bewoners... in beraad wordt genomen. Dat staat er allemaal in de media vanochtend. Tot zo.